1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Dionen de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Letsel schadeadvocaten Iemand in drost over de uitkeringen in de zaak van de neuroloog Jansen. We beginnen aan de nieuwe week van de sportquiz. Maar eerst het NOS Nieuws en Sportquiz. Allereerst het NOS-nieuws. Hier is Jan van der Putten.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 In totaal is er tussen de 1,5 en 2 miljoen euro uitgekeerd. NCA werkte bij het medisch spectrum Twente. Hij stelde jarenlang bij tientallen patiënten verkeerde diagnoses. Patiënten kregen te horen dat ze MS, Parkinson of Alzheimer hadden, terwijl dat niet zo was. Een van de slachtoffers pleegde zelfmoord. Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd vervolging in te stellen tegen de ex-neuroloog.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 Op een camping in Zevenaar zijn vrijdag zeven leden van de Koerdische arbeiderspartij PKK opgepakt. De PKK staat op de terrorisme lijst van de Europese Unie. De mannen verbleven in Stakerwens op de camping. Het is niet bekend hoe lang ze daar al waren. Bij de inval nam de Nationale Recherche propagandamateriaal in beslag. Zes van de zeven verdachten zijn weer vrijgelaten. De mannen, bijna allemaal Duitsers, blijven wel verdacht. De Partij voor de Dieren wil de komende vier jaar voor 15 miljard euro belasting gaan heffen op milieuvervuilende activiteiten. Dat blijkt door het verkiezingsprogramma dat vandaag is gepresenteerd. De partij wil hogere belasting op fossiele energie en op vlees, vis, eieren en zuivel. Die producten moeten gaan vallen onder het hoge btw-tarief. Partijleider Thieme hoopt op een kiezersopstand tegen wat ze noemt het huidige gebrek aan mededogen en duurzaamheid. Producten worden vaak te goedkoop verkocht, vindt Thieme.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 De belangstelling voor lerarenopleidingen loopt sterk terug. Vooral de PABO voor leraar op de basisschool is minder populair. In het lopende studiejaar is het aantal studenten bijna een derde minder dan vijf jaar geleden. In 2006 werd de verplichte taal- en rekentoets voor PABO-studenten ingevoerd. Volgens het CBS is de daling het grootst bij de opleiding voor leraar in een speciaal onderwijs. Daar is het aantal studenten met drie kwart gedaald. Het CBS denkt dat dat ligt aan de bezuinigingsplannen die er vijf jaar terug voor het speciaal onderwijs waren. Dan het weer nog vanmiddag wisselend bewolkt en in het noordoosten een bui. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen wolkenvelden en zon, blijft morgen droog. Met gemiddeld 20 graden is het wat warmer dan vandaag. En later in de week zomerswarm. met in de middag kans op enkele stevige onweersbuien. AWB nou, verkeersinformatie. Files op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo bij de afrit Rijssen, 3 kilometer. En richting Apeldoorn tussen Rijssen en Markelo 5 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knoop het oude Rijn 3 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten.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 In de nieuws een sportquiz zometeen Henk Bakker die komt uit het Friese jubbega. En de schadeklaims rondom de omstreden neuroloog Ernst J zijn erdoor. We zijn Diode de Graaf en Jurgen van den Berg. 80 patiënten van de voormalig Twentse neuroloog Ernst J... hebben een schadevergoeding gekregen van het ziekenhuis waar de neuroloog werkte. J stelde onjuiste diagnoses, waardoor de patiënten bijvoorbeeld dachten... dat ze aan Alzheimer of MS leden, terwijl dat niet het geval was. Het hoogst uitgekeerde bedrag is 280.000 euro. Aan de telefoon is letselschade-expert Ime Drost... die de belangen van een grote groep slachtoffers behartigt. Goedemiddag, meneer Drost. Goedemiddag. Uh, een van uw cliënten krijgt 280.000 euro uitgekeerd. Welke, welke schade heeft uh, deze man of vrouw geleden? Nou, het gaat om een man die ten onrechte de diagnose MS te horen kreeg. terwijl er sprake was van een dreigende dwarslesie. Pas na een jaar kwam men erachter dat uh, er een dwarslesie was. Toen was het te laat en is hij in rolstoel afhankelijk geworden. Is, is uw cliënt tevreden met het bedrag wat wordt, wordt uitgekeerd? Mijn cliënt is tevreden met het bedrag wat is uitgekeerd. Ja. Om, wat ja. voor, om, wat voor, om wat voor schadevergoedingen gaat het, gaat het verder nog in andere zaken? Nou, kijk, de schadevergoedingen variëren van enkele honderden euro's tot uh, deze hoge uitkering van 280.000 euro. De meeste schadevergoedingen zitten zo rond de enkele tientallen duizend euro's. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat deze neuroloog voornamelijk de patiënten had. Ja, en het punt is nu eenmaal dat als je, hoe ouder je bent, hoe lager de schade te goedeert. Ja, en, maar gaat het dan voornamelijk om, om fysieke, hè? Want het gaat nu in dit geval van die 280.000 euro om een man die in een rolstoel uh, is terechtgekomen. Gaat het ook nee, om het emotionele ook schade? Heel, het gaat ook heel veel om emotionele uh, schade. Mensen die te horen hebben gekregen dat ze zo ernstig ziek zijn, dat ze nog maar kort te leven uh, hadden. hun hele hebben en houden verkocht hebben. ...daardoor ook schade hebben geleden. Maar er zijn ook mensen die zijn ja, emotioneel helemaal uit het element. Die zou verwachten als je hoort dat je heel ernstig ziek bent... ...en vervolgens te horen krijgt dat je de ziekte niet hebt. Dat het een enorme opluchting is. Dat is in veel gevallen ook zo. Maar er zijn bepaalde mensen die gewoon... Ja, die, die, ...die kunnen er niet meer tegen. Op het moment dat de naam van uh, de dokter MCJ genoemd wordt of op het moment dat men weer bij een dokter komt... en een diagnose te horen krijgt of medicijnen voorgeschreven krijgen... ja, dan is dat moeilijk. Ik heb zelfs één patiënten, cliënten, die gewoon geen medicijnen meer durft te slikken. Ja, ja dat is natuurlijk heel triest. Ja. Ja, u, ja, dat u, kunnen we ons normaal gesproken niet voorstellen als nuchtere mensen. Maar het gebeurt dan toch wel, ja. Ja, en u ziet natuurlijk ook daadwerkelijk wat er gebeurt. U, u ziet die mensen veel, u ziet uw cliënten veel... en dan krijgen ze inderdaad te horen, u bent niet ernstig ziek. Wat gebeurt er dan? Dat, dat is een, een mengeling van emoties. En aan de ene kant dat men heel erg is dat men de ziekte uh, niet heeft. En sommige mensen nemen daar ook genoegen mee. Die claimen dan vervolgens schade omdat ze jarenlang onterecht bepaalde medicatie hebben gebruikt. Wat weer dan tot uh, schade heeft uh, geleid. Maar er zijn ook wel uh, mensen die, naast de blijdschap dat men niet ernstig ziek is, ja, in een soort van psychologisch schat uh, vallen: ja. Ja. van: hé, hey, maar heb ik dan ten onrechte mijn huis verkocht? Ja. heb ik dan ten onrechte afscheid genomen. Of zo heb ik ook een cliënte uh, die zijn vrouw heeft... bij het horen van een ernstige diagnose... een paar dagen later zelf gehoord gekregen. Die kon het niet tegen. Dus Het, het geeft wel aan wat het met mensen doet. Ja. Er is uh, in tachtig zaken uh, uitgekeerd op dit moment. Blijft het daarbij? Nee, er lopen op dit moment nog 25 uh, civiele claims ongeveer... die nog afgewikkeld moeten worden. Een aantal zitten in een stadium van medische expertise... om wel eens precies te kijken van... wat is er nou precies met deze mensen aan de hand? Het is natuurlijk wel heel ernstig dat acht jaar nadat deze neuroloog niet meer werkzaam is... er nu nog steeds mensen zijn die afhankelijk zijn van medisch onderzoek... om te horen wat ze nu daadwerkelijk wel hebben. Ik verwacht binnen een jaar uh, nou, de meeste zaken te hebben opgelost. Mijn inschatting is dat uiteindelijk vijf uh, voor de rechter komen omdat dat een zaak is waar in het ziekenhuis, zeker uw dienstverzekeraar de aansprakelijkheid niet wil erkennen. Bijvoorbeeld in die zaak waar zelfmoord is gepleegd. Daar wil het uh, ziekenhuis, nog de verzekeraar, ook maar enige aansprakelijkheid erkennen. Ik snap dat wel, want op het moment dat je natuurlijk die aansprakelijkheid erkent, herken je schuld aan toch een ernstig delict. Ja. Ja, tot negen jaar gevangenisstraf op straat. Maar het wordt door het Openbaar Ministerie vastgelegd. We wachten de strafzaak af. Um, ja, kunt u iets vertellen over die samenwerking? U hebt uh, sinds het begin van deze zaak contact gehad met de verzekeraar van uh, Medispectrum Twente. Het ziekenhuis ja, even, waar we het uh, over hebben. Maar hoe is dat gegaan, die samenwerking? Nou, De, de meeste zaken liepen via Mediris, het verzekeraar van het ziekenhuis. Die samenwerking die ging uitermate moeizaam, moet ik uh, zeggen. Dat gaat nu sinds een jaar nadrukkelijk beter. Dat heeft er ook mee te maken dat de raad van bestuur van het ziekenhuis zich nadrukkelijk met deze zaak heeft bemoeid. En ook tegen de verzekeraar heeft gezegd van well, jongens kom op, niet moedig doen. En probeer die zaken nu goed te regelen. En dat is denk ik ook te danken aan de commissie Lemstra die zich hier met deze zaak heeft bezig gehouden. En ook nadrukkelijk heeft aangegeven dat de schadeafwikkeling niet zo ging zoals die moest gaan. En dat heeft medier zich nadrukkelijk aangetrokken. Ja, ja. Dus daar, daar zat in ieder geval verbetering in. Absoluut, ja. Ja, ja, ja. U, gelukkig u, wel. U zei, uh, u zei net al uh, dat er. Uh, waarschijn... U had het over vijf zaken hè, waarvan u denkt dat ze voorkomen. Ja. Um, kunt u daar iets over zeggen? Uw verwachtingen daarvan? Nou, ik denk dat we die zaak uiteindelijk bij de rechter wel zullen winnen. Ja. Uh, anders breng ik zo'n zaak ook niet voor de rechter. Maar het zijn uh, zaken uh, waarin mensen. Bijvoorbeeld is een zaak dat iemand zegt: Ik heb van de dokter de diagnose MS gehoord. De dokter heeft bijna geen dossier bijgehouden. Wel heeft hij die persoon medicatie voor MS gegeven. Ja, en dan zegt de verzekeraar van... ja, maar de dokter heeft niet tegen u gezegd dat u MS had. Maar misschien had u wel MS. En dan zeg ik vervolgens... ja, maar hij of zij kreeg die medicatie toch. Uh, en daarbij komt... Uh, voor wiens, uh, risico komt het feit dat er geen dossier is bijgehouden. Nou, ik denk dat dat voor het risico komt van het ziekenhuis. Dus dat zal... Uh, ...leiden tot omkering van de bewijslast, is ja. mijn uh, stellige verwachting. Wanneer verwacht u, uh, verwacht u de zaken? Nou, dat de zaken voor de rechter komen, dat zal uh, waarschijnlijk volgend jaar gebeuren. Uh -huh. We zullen uh, op, in bepaalde zaken nog even afwachten wat er in de strafzaak gebeurt. Misschien dat in de strafzaak nog bepaalde nieuwe feiten naar voren komen... ...die uh, wij in de civiele zaak kunnen gebruiken. Want hoe je het ook rent of keert, het uh, opsporingsmiddel van het Openbaar Ministerie gaat natuurlijk veel verder dan de opsporingsmogelijkheden die civiele personen hebben. Ja. Goed, hartelijk dank. Letselschade-expert, Iman Drost. De mix van nieuws en sport. Uh. De Radio 1 Sports Muziek. And I Eke, Dion, hoe wil je dat vroeger dan zong? Eh... Uh, Rick... ouch. <laughs> ja, okay. Dat is lang geleden, hè? Ja. <laughs> Het liedje ook trouwens, jaren 70. Kom maar door. Zijn break house. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. We beginnen de nieuwe week van de quiz. 300 euro ligt er weer klaar voor de weekwinnaar. Degene die de meeste punten scoort natuurlijk in die nieuws- en sportquiz. En de eerste kandidaat van vandaag die komt uit Jubbega in Friesland. Hij is 46 jaar en heet Henk Bakker. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Goedemiddag. Vervoeren van uh, boten, hè? Ja. Daar zit je in dagelijks. Ja. Vervoeren van boten, aankoop, verkoop, van alles. Bootjes, maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar... Uh, ja, hoofdzakelijk polyester. Ja. Maar ja. dan moet je wel uitkijken dat je onder die vier door kan. Ja, maar zo hoog zijn ze ook weer niet. Nee, je mag dat in Nederland al 3,5 ton en dan... Uh, en de mast, de mast ligt plat? Over de dan. mast even plat, kap je er even af, anders waait hij weg. Dat is wel handig inderdaad, ja. Hè? Ja. <laughs> um, We gaan eens kijken hoe je het nieuws hebt gevolgd. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. I am very, very happy today. I am very happy. Hij wil een president zijn voor alle Egyptenaren, Mohamed Morsi. Gisteren werd duidelijk dat hij is gekozen tot president van Egypte. De president ja, die heeft niet superveel macht meer. En hij moet daar dus over onderhandelen met het leger. Feest in Egypte bij de aanhangers van Mohamed Morsi, de nieuwe president. Met bijna 52% van de stemmen is hij verkozen. Hoe heet de tegenkandidaat die door Morsi werd verslagen bij deze verkiezing? Jafik. Dat is uh, goed. Shafiq is uh, generaal, was premier onder de vorig jaar verdreven Mubarak. Twee, de president lijkt niet echt klaargestoomd voor zijn nieuwe functie. Hij wordt omschreven als een man van eenvoudige komaf. En zijn eigenlijke vak is ingenieur. Hij uh, kreeg zijn opleiding niet in Egypte, maar in een ander land. Hij doseerde daar ook een paar jaar. Over welk land hebben we het hier? Amerika. Ja, dat is goed. Verenigde Staten. Twee van zijn vier kinderen hebben een paspoort van dat land overigens. Hij gaf in de jaren tachtig les in Californië. Gaan we door naar de sportvragen. Vraag drie. Het Engelse Nationaal Elftal nam het gisteren op tegen Italië. Verloor na het nemen van strafschoppen. De Italiaanse doelman had daarin een belangrijk aandeel. door een penalty van Cole te stoppen. Hoe heet de Italiaanse doelman? Buffon. Uh, si, sí, senor. De Volkskrant schrijft vanochtend dat Buffon met zijn machtige reflex aantoonde nog altijd tot de beste van zijn vak Hij had een hele mooie redding. Mooi. Ja, en ik zag in het close-up dat hij clipjes in zijn haar heeft. Hè. had zijn haar bij elkaar met van die meidenclipjes. Ja, heel Even goed, goed over er nagedacht. Er nagedacht. Ja. Ja. Vraag 4. <laughs> uh, er was ook nog een uh, ander voetbaltoernooi uh, van voetbalrobots. Nederland werd daarbij wereldkampioen. Welk land werd in de finale verslagen door het voetbalrobotteam? Iran. Ja, dat is goed. Even dreigt er een storing aan een van de vijf Nederlandse robots. Oh ja. er zat een draadje los. Uh, maar ze wonnen uiteindelijk met 4-1. Laten we nu een uh, fragment horen. Wie is hier aan het woord? Zoals het bedoeld is, zo klinkt het ook. En dat betekent dat we weinig hoeven te tweaken om het, uh, om het aan te passen. Dat het geluid kan laten klinken zoals het bedoeld is. Ja, en dat, laten we eerlijk zijn, daar, is, dat, daar gaat het om in een concertzaal. Marco Borsado. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Ja, Marco sprak over een nieuwe concertzaal... die ruimte biedt aan 17.000 bezoekers. Hij nam die zaal in Amsterdam gisteravond officieel in gebruik. Wat is de naam van deze zaal? Psychodoom. En uh, dat is goed. Nou, dan uh, nog één vraag in dit gedeelte van de quiz. Uh, u kunt de score lekker oppoken. Uh, u krijgt uh, aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is dus, wat bedoelen wij... U weet hoe het werkt, hè? U roept ja. uh, stop, maar u krijgt geen herkansing, dus u moet het uh, zorgvuldig doen. We zoeken dus een onderwerp. 4. Ik ben witter dan wit. 3. Henman Hill is een van mijn nieuwere tradities. 2. Roger Federer kan bij mij opnieuw nummer 1 van de wereld worden. Wimbledon. Ja, dat, ik hoorde geen stop, maar u oh, zei stop. het. Nee, ja. dat is goed hoor. Uh, <laughs> dat is te denken het, uh, ja. het antwoord was juist: ik ben witter dan wit. Henmen heel. Uh, is een van mijn nieuwere tradities. Daar zitten alle Engelsen op om te kijken naar uh, hun held. Oh, okay. uh, Tim Hemmen, dat deden ze vroeger. En, uh, en uh, die heel, die bestaat nog. Dat is echt geweldig. Roger oh. Federer kan bij mij opnieuw de nummer 1 worden. Moet ik nog wel even een paar mensen verslaan, hoor. <laughs> en uh, de andere aanwijzing was geweest... vandaag begint mijn 126e editie van het wereldberoemde Dennis Toernooi.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 This happened next. I searched for between the sheets, or feeling blind. Realized all I was searching for was me. Oh oh.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 like wildflowers. Ben Howard, keep your head up. We gaan naar deel 2 van de nieuws- en sportquiz. Doen we met Henk Bakker vandaag. Hij is 46 jaar, komt uit Jubbega. Factor 8, dat is niet slecht als uh, aftrap op deze maandag. Maar het moet nu nog even binnengekoppeld ja. worden. Hè. Een heleboel, die 18 staat er. Nu gaan we vermenigvuldigen met een aantal goede beantwoorde vragen in, in deel 2. 90 seconden de tijd daarvoor. Als je een antwoord niet weet, onmiddellijk pas roepen. Maar het beste is gewoon om het antwoord te geven. De vraag moet helemaal uitgesteld worden. Hoort bij de spelregels. Komen ze. De nieuws en sportpies. Minister Schippers heeft welke beroepsgroep gewaarschuwd vanwege de hoge tarieven? Dan dat. Dat is goed. In welke plaats zijn drie mensen aangehouden... na ongeregeldheden tussen Marokkanen en Molukkers? Culemborg. Dat is goed. De Britse Magli is uitgekozen tot allerlelijkste wat ter wereld. Hond. Dat is goed. Tientallen medewerkers van welk ministerie werken in het buitenland zonder goede veiligheidsverklaring? Defensie. Dat is goed. Welke Amazon is gisteren geselecteerd om voor de zevende keer naar de Olympische Spelen te gaan? Anki vergrenzen. Dat is goed. In Thailand zijn zes monniken in coma geraakt omdat ze door wat zijn aangevallen? Payen. Dat is goed. Hoe heet de Duitse minister van Financiën die het Europese bestuur flink wil veranderen? Showball. Dat is goed. Welke gratis popfestival trok door het slechte weer tienduizenden bezoekers minder dan vorig jaar? Parkpop. Dat is goed. Een buste van welke kunstenaar is in de buurt van Lyon teruggevonden? Pas. Rodin. Welke eredivisieclub heeft al in het uh, eerste oefenduel uh, gehouden en met 7-0 gewonnen? Twente. Dat is goed. Wie heeft de grote prijs van Europa gewonnen? Fernando Alonso. Dat is goed. Welke politieke partij heeft zichzelf de afgelopen week opgeheven? Uh, moslimpartij. Dat is goed. Hoe heet de Griekse premier die vanwege een oogoperatie niet naar de Europese top kan? Samaras. Dat is goed. Op het terrein van welk evenement heeft een archeoloog een begraven koelkast vol bier gevonden? Titi van Assen. Ja, goed. Welke haargenees is niet meer samen met de vriendin die die via een zoektocht op tv had gevonden? Sterretje. Dat is goed. De regering van welk land heeft bevestigd <laughs> dat het Turks gevechtstoestel heeft neergehaald? Uh, Syrië. Dat is Welke goed. Welke Nederlandse tennisspeler is gekozen in de spelersraad van de vakbond ATP? Hazen. Dat is goed. Die is onvoorstelbaar. Die zat nog in de klap, in de je, de klap? Begon, je begon te stellen ja, in de Ja, maar klap. ik 300 Mogen euro. Mocht nog net, hè? Ja, dat, dat, dan we we telt niet mee. We hadden 8 <laughs> dus en dat gaan we vermenigvuldigen met hoeveel goed, jongens? 16 goed, maar liefst. Ongelooflijk. Een score van Zal 128. Zal ik het gelijk maar meenemen? <laughs> oh, oh, oh, oh. <laughs> Kijk, dat, daar houden we van. Enorm veel zelfvertrouwen. Ik nog een keer aan. Een score van 128. Ja, nou, daar gaan mee. we de nieuwe week mee in. Ja, ze zijn wel eens hoger geweest. Dat lijkt, mij, dat lijkt mij vrij goed. Er ja, is in okay. totaal wel zo gescoord, ja. maar een aftrap van 128... Dat, dat is gelijk de eerste klap die de daal er daalde. Ik ga de hele week luisteren. Nou. Goed, nou, u uh, maakt die kans nog steeds op uh, 300 euro. Uh, zondag weten we het, hè? dat is even in deze ja. sportzomer anders. U krijgt uh, in ieder geval ook nog twee toegangskaarten voor beeld en geluid. Dat weet u inmiddels ook. En u krijgt ook nog het boek Andere Tijden Sport. wel. Door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. Krijgt u sowieso mee. Wilt u ook meedoen aan onze Radio 1 Nieuws en Sportquiz? Dan kan dat een mailtje met uw naam en nummer naar sportzomerradio 1nl de inlichtingendiensten MIVD en AIVD werken al elkaar tegen bij het onderscheppen van buitenlandse satelliet- en radiocommunicatie. Wim van den Burg van de Militaire Vakbond AFMP. Goedemiddag. Goedemiddag. U maakt zich daar zorgen over, hè? Ja, absoluut. Ik denk dat de inlichtingendiensten met elkaar moeten samenwerken, want het gaat om veiligheid van mensen. En, en dan lijkt het mij beter om te kunnen samenwerken dan elkaar tegen te werken. Hm. Waar lijkt u het af dat ze, dat ze elkaar tegenwerken? Nou ja, het is algemeen bekend dat in de inlichtingenwereld uh, het zo is dat uh, men wat chauvinistisch is. Dat is niet zozeer vanuit het feit uh, dat men die, dat die informatie altijd voor zichzelf wil houden. Maar uh, ja, hoe vaker en hoe meer je informatie verspreidt, is te groter het risico natuurlijk dat die informatie ook daar komt waar die niet moet zijn. Hè. Dus men is daar heel voorzichtig mee. Maar soms is het zo dat, uh, ja, dat men dat overdrijft en die informatie voor zichzelf houdt. Terwijl die eigenlijk gewoon met anderen moet worden gedeeld. Ja. Uh, worst case scenario, wat zou er kunnen gebeuren bij een gebrekkige samenwerking? Nou ja, ik, we hebben in Afghanistan natuurlijk wel meegemaakt dat uh, de informatiefunctie uh, niet zo uh, erg best was. En dan, dan staan er echt mensenlevens op het spel. Maar, hè? Want als je uh, elkaar niet informeert over posities van want als je niet elkaar niet informeert over positie mogelijk van bergbommen en dergelijke, ja, dan gaat het direct om mensenlevens. Dus mm. het is heel belangrijk dat informatie die er is, dat die gedeeld wordt. En dat is ook de reden waarom u zich er zorgen over maakt, want u doet dat voor uw leden natuurlijk. Heeft het al tot gevaarlijke situaties geleid? Nou ja, we weten dat, eh, dat in Afghanistan, in Oerskamp met name, hè, dat het dat inderdaad soms een probleem is geweest met het informatieuitwisselen. En dan gaat het niet alleen maar eh, intern, maar dan gaat het ook extern dus met buitenlandse in, in, inlichtingendiensten. Uh, ja, En uh, je weet natuurlijk nooit uh, als die informatie hier wel zou zijn geweest uh, of bepaalde incidenten niet hadden plaatsgevonden. Maar je moet uh, alles uh, wat je kunt voorkomen natuurlijk uh, voorkomen. En uh, dan is uh, informatie uitwisselen een absolute noodzaak. Uh, want ja, anders neem je doelbewuste risico. En uh, ja, als ik zeg, Nogmaals, als het om mensenlevens gaat, dan lijkt me dat onverstandig. Ja. We kennen natuurlijk allemaal die zaak met die, met die helikopter daar in Libië. Dat was een beetje comedy capers, maar ook daar is het helemaal misgegaan. Ook daar is het misgegaan, want uh, nou ja, goed, uh, zelfs in open bronnen was bekend hè, dat de locatie waar de helikopter werd neergezet. Uh, ja, eigenlijk een uh, vraag om problemen was, omdat het dichtbij, uh, nou ja, goed, uh, in feite in dit geval, de, de groepen waren die het hadden voorzien uh, op, uh, op deze mensen. Uh, en als die inrichtingenfunctie op dat moment goed had gefunctioneerd, dan had de helikopter waarschijnlijk daar nooit geland. En al hadden het probleem niet gehad maar... dat mensen in gevaar waren gebracht. Nee, en u zegt door die gebrekkige informatie uh, is het al vaker gebeurd dat, uh, dat mensenlevens in gevaar zijn. Lees uh, militairen die, die natuurlijk uh, daar veel mee te maken krijgen. Ja, vandaar ook dat uh, die inlichting is veel beter bij elkaar moeten werken. En dan zou je zelfs, uh, zeker in Nederland, hè, als het gaat om de eigen inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, uh, dat die natuurlijk gewoon uh, niet elkaar moeten tegenwerken. Maar informatie met elkaar moeten delen en zowel mogelijk moeten samenwerken. Ja. Wat gaat u daaraan doen? Nou ja, goed. Volgens mij heeft de uh, defensie zelf uh, en de minister van binnenlandse zaken zelf al een stap, belangrijke stap genomen hè, door uh, Roberto Ley, voormalig commandant van de landmacht. Uh, op de positie van de AIVD-directeur te zetten. Uh, en dat betekent dus dat hij ongetwijfeld ze zal pogen om uh, die samenwerking te verbeteren. Maar ja, dat zijn processen die over het algemeen wat tijd in beslag nemen... en niet even in een draai... Uh, uh, in een minuutje kan nu worden, nu ja. worden geregeld. Hè. Dus daar gaat tijd overheen. Maar ik weet zeker dat, dat Rob er alles aan al zal doen om die samenwerking te verbeteren. Nou, u hebt daar vertrouwen in dat hij die cultuur van beide diensten, MIVD en IVD gaat doorbreken... en dat ze veel meer gaan samenwerken? Nou, in ieder geval dat hij die poging gaat wagen. En uh, wij houden de vinger aan de want als wij informatie krijgen dat dat niet goed gaat en niet snel genoeg gaat... dan zullen we ongetwijfeld opnieuw aan de bel trekken. Dank u wel, Wim van den Burg van de Militaire Vakbond AFMP. Net half twee geweest. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Jan van der Putten. Tientallen patiënten van de omstreden ex-neuroloog Ernst J. hebben een schadevergoeding gekregen. Volgens letselschadeadvocaat Drost variëren de bedragen van een paar honderd euro tot 280.000 euro. In totaal is er tussen de anderhalf en twee miljoen euro uitgekeerd. Op een camping in Zevenaar zijn zeven leden van de Koerdische Arbeiderspartij PKK opgepakt. Ze hielden daar een partijbijeenkomst. De PKK staat op de terrorisme-lijst van de Europese Unie. De Partij voor de Dieren wil 15 miljard euro lastenverzwaring. Er moeten heffingen komen op milieuvervuilende activiteiten. En vlees, vis, eieren en zuivel moeten gaan vallen onder het hoge BTW-tarief. Het staat allemaal in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. En meer dan 30 militairen uit het Syrische leger zijn overgelopen naar Turkije. Onder de gedeserteerde militairen zouden ook een generaal en meerdere hoge officieren zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met straks oud-tennisser Tom Okker kijken we terug naar zijn Wimbledon optredens. En prem heeft de Sportzomerbus richting Utrecht gereden. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, die bus die was vanochtend in Houten, uh, daar woonde Prem een workshop bij sportcoaching, prestaties zonder schreeuwen, dat hem dat uh, gelukt is, <lacht> ongelooflijk. Uh, maar vanmiddag uh, is die bus doorgereden naar uh, de Domstad, ik reed inderdaad Utrecht vanmorgen uit, de weg was allemaal afgezet, dat had allemaal te maken met de komst van uh, deze belangrijke Radio 1 man. Uh, Prem, waar ben je? Goedemiddag, Jurgen. Goedemiddag, Diona. Weet Goedemiddag. je wat ik leuk vind? Er zijn, ik ben een hele uh, milieubarbaar. Maar er zijn een paar mensen die, als ik ze hoor spreken, dan denk ik: ja, ergens hebben ze gelijk. Ik zijn mensen die ik heel erg bewonder. En dat zijn Jacqueline Kramer en Herman Wijvels. En laat het geluk nou brengen dat er vandaag een of ander congres is. Ik denk zinloze tijdsverspilling. Mevrouw Kramer, waarom gaat u uw tijd vanmiddag verspillen? We gaan praten over de circulaire economie, de kringloop-economie. En we laten zien. En bespreken met elkaar dat je die theorie van de kringloop-economie ook echt in de praktijk kan brengen. En als er nog problemen zijn, hoe we die kunnen helpen oplossen. Oké, okay, wat ik leuk van u vind, u was minister en daarna bent u gebleven bij uw liefde-milieu. Um, het, het, het gaat er dus eigenlijk om, als ik het in simpele woorden zal zeggen, hoe kan je dingen weer gebruiken en er geld mee verdienen? Ja, heel nou. goed gezegd. Oké, okay, en een van de sprekers dan is meneer uh, de, de dokter... Uh, maar u is een eredokter aan. Jurgen, is de eredokter aan, nou een echte dokter? Of is het, ja, meneer Wevels, bent u nou een nep dokter of een echte? Nou, zeker niet nep, uh, maar uh, nou ja, dat doet er verder niet zoveel toe. Ik hou mij uh, in mijn gepensioneerde status nog bezig... met een paar dingen die ik maatschappelijk uh, van nut en van belang vind. Uh, en één daarvan is um, uh, het... Um, die verspreiden van ideeën over hoe we onze economie beter kunnen organiseren. En dat beter organiseren, dat komt samen in die notie circulaire economie. Dat staat eigenlijk tegenover lineair georganiseerde economie. En dat laatste betekent dat we eigenlijk, om in onze behoeften te voorzien... de spullen die we nodig hebben voor ons dagelijks leven... dat we daarvoor eerst grondstoffen opdelen uit de aardkorst. Die grondstoffen die verwerken we tot producten... Die producten, als het energie is, verstoken we. En als het andere producten zijn, gebruiken we een tijdje. En wat we niet kunnen gebruiken, dat gooien we terug in het milieu. Ja. En door dat op deze manier te doen... met zoveel mensen op het ogenblik op deze wereld, 7 miljard... Eh, met zoveel welvaart, zoveel productie en consumptie... zijn we bezig om de voorraden waaruit we die grondstoffen halen... in snel tempo te verspillen... Mm. En aan de achterkant, door dat weg te gooien in het milieu... vervuilen we onze leefomgeving. Maar het is toch goed dat die natuurlijke ontwikkeling... zo zijn wij mensen van wormpjes tot mensen geworden... en hoe was dieren op aarde. En als dinosaurus hadden gedacht, zoals u nu denkt... ja, dan waren wij nooit uh, geëvolueerd. Nou, ik, ik denk dat het natuurlijke net uh, in dat, die notie circulair is. Want als je kijkt hoe de natuur werkt... de natuur vervuilt niet en verspeelt niet... Want alles wat ooit uh, gebruikt is, of wat ooit ontstaan is... dat vergaat weer en is grondstof, is meststof... voor de volgende uh, cyclus in het leven. Nou, Wat we nu moeten doen, dat is ophouden met dat lineaire verspillen en vervuilen. En dat is onze economie, on de manier waarop we in onze behoeften voorzien... organiseren op een circulair concept. En dat betekent dat we die grondstoffen... Dat we die niet um, weggooien op het eind. Maar dat we die uh, producten zodanig in elkaar steken. Dat we de grondstof aan het eind van de levenscyclus van die producten eruit kunnen halen. En vervolgens gebruiken voor de volgende productcyclus. En nog een keer. En nog een keer. Ik, en ik, nog een keer. Ik, ik, ik, ik, meneer Wevers, ik haat u. Want nu hebt u me weer overtuigd. En de bedoeling was dat ik kritisch en vervelend tegen u zou doen. Ik ga mevrouw Kramer maar lastigvallen. <lacht> Jurgen, snap je nou hoe moeilijk het is als iemand zulke <lacht> zinnige dingen tegen je zegt. Dan... Ja. Mevrouw Kramer, nu gaat het om. Het volgende aan de andere kant, we zijn in een kapitalistische maatschappij. Het is geld gedreven. Als je nou al die grondstoffen op laat gaan... bijvoorbeeld de prijs van kunststof is verdrievoudigd de afgelopen tijd. Er is een berg plastic op zee. Ik zou zeggen, laten we het vooral zo door laten gaan... dat er helemaal geen plastic meer uit grondstoffen gemaakt kan worden. Dan gaan we vanzelf uit kapitalistische motieven... die grote berg plastic op zee ophalen om te gebruiken. Die gaan we uh, hopelijk ophalen, want dat is zeer milieuvervuilend. Maar het belangrijkste is dat de schaarste aan grondstoffen gaat toenemen. Dat de prijzen van grondstoffen ook zullen stijgen. En dat maakt dat er problemen zullen ontstaan. En je kunt nu al van de nood een deugd maken... door nu al over te schakelen op het idee wat Herman Wijfels zojuist heel mooi naar voren brengt, een kringloop-economie. En in de praktijk zijn er voorbeelden dat het ook kan. Geeft u en... me eentje, alstublieft. Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, we hebben een uh, initiatief in Rotterdam. Ik ben daar zelf virtueel burgemeester van. Dat is de Cirkelstad. Het idee daarvan is, en de, de praktijk ook, dat Woonbron, de woningcorporatie... samen met uh, de Sloper Oranje en met Rotep die de reiniging verzorgt in Rotterdam... en ook nog met een cementproducent, Holtschins... zorgt dat dat wat woonbron aan huizen afbreekt... dat al die materialen weer netjes worden teruggebracht in de kringloop... op dat woonbron, daar weer nieuwe huizen van bouwt. Dat is prachtig. Nou is vanmiddag uh, de discussie. Dat kan dus. Waarom doen wij dat niet op grote schaal in Nederland? Wat houdt ons tegen? En het aardige is, wij organiseren dit... en we is dan het Utrecht Sustainability Instituut... samen met de Vereniging voor Milieuwetenschappen. En daar zitten mensen uit uh, de kenniswereld... maar ook uit de praktijk van het bedrijfsleven van Hansenwinkel... Uh, uit de politiek. Stientje van Veldhoven is er, van d 66 Herman Wijvel spreekt. En uh, we hebben ook de overheid, uh, het ministerie van uh, Infrastructuur en Milieu. En met elkaar gaan we bespreken... Wat houdt ons nou tegen om zo'n concreet cirkelstadvoorbeeld op te schalen... en te zorgen dat die kringloop-economie praktijk wordt breed in Nederland? Maar meneer Wevels, nu is bij... Kijk, u, u bent bankier. en u weet dat mensen alles uit geld doen. U en mevrouw Kramer zijn van die rare idealisten. Maar Jurgen en ik zijn gewoon zakkenvullers. Dus uh, <lacht> is er ook geld voor de BV in Nederland te verdienen? Absoluut. <kwijls> ik, ik noem maar een voorbeeld wat ook in de praktijk bestaat. Er zijn in Nederland uh, tapijtfabrikanten die tegenwoordig hun grondstof om nieuwe tapijten te maken... halen uit oude gerecyclede tapijten. En die grondstof die is goedkoper dan wanneer ze nieuwe grondstof gebruiken daarvoor. Dus daar gaat het belang van het milieu... en het belang van de bottom line, zoals dat heet... de winst van de onderneming, gaat gewoon hand in hand. En dat is iets wat zich gaandeweg steeds meer aan het voordoen is... En waar we naartoe gaan, dat is een, eigenlijk een heel nieuwe notie... die aan het opkomen is, en dat is stadsmijnbouw. Dat wil zeggen dat de afvalstromen die de stedelijke bevolking produceert... daar zitten heel veel waardevolle stoffen in. In het afvalwater en in de vuilnisdiensten enzovoort. En die eh, bronnen, die gaan we mijnen om daaruit de waardevolle elementen te halen. En op, en op die manier kunnen we geld verdienen. Nou, mevrouw Krabbe, weet u wat ik weer zo wat Voor het eerst in de geschiedenis, geloof ik, drie jaar of vier jaar geleden... wonen er meer mensen in de steden dan op het platteland. En die economie was nog gebaseerd op die plattelandsconceptie. Dus we, we moeten echt helemaal anders gaan denken dan we tot nu toe dachten. Zeker. En de prognoses zijn dat in 2050 75% van de wereldbevolking in de steden woont. Dus kun je nagaan wat al die mensen geconcentreerd in beperkte gebieden allemaal kunnen veroorzaken aan negatieve milieueffecten. Die ook voor de economie slecht zijn. Dat kan je omdraaien. En er zijn zoveel voorbeelden van de mogelijkheden die ook Herman Wijfels noemt, maar die vandaag ook aan de orde zullen komen. Die kunnen maken dat we nu al beginnen om inderdaad zo'n uh, idee van uh, urban mining, zoals ja. dat heet. om dat gewoon in de praktijk te brengen. En uh, de kunst is vaak niet eens zozeer de techniek. Ja, die is belangrijk, die moet verder doorontwikkelen. maar het gezamenlijk organiseren van dit veranderingsproces. Want dat is dus Maar dan niet praat je over politieke wil en in de Tweede Kamer en nee, in de. Ik praat niet eens over politieke wil politieke wil. Alleen, ik heb het vooral ook uh, om degene die in zo'n hele bijvoorbeeld bouwketen gezamenlijk moeten zorgen, zoals ik ook uh, daarnet zei over Cirkelstad, dan zitten er mensen bij elkaar die gezamenlijk in staat zijn om te zorgen dat uh, die, die uh, bouwproducten van uh, de woonbron gewoon na sloop weer gewoon teruggebracht kunnen worden in die kringloop. Ik heb een het... beter idee, want ik ben bijna nooit heel uh, zo maar als ik daar ben, dan zie ik Jurgen die drinkt daar uit die bekertjes, maar dan zou je kunnen zeggen bij die koffiebekertjes, dat ze uh een speciaal materiaal maken wat weer makkelijk afbreekbaar is in plaats van plastic. Ja, maar nou, kijk, dat is ook de kunst. Hè? Uh, Herman Wijfels nam net het voorbeeld van de tapijtfabrikanten ja. die op een ander procedé overstappen. Bet betekent dat je vanaf het ontwerpen van een tapijt. echt anders moet nadenken over wat voor materialen gebruik je nou om dat tapijt te maken? Want als je daar al materialen in stopt. die later weer slecht afbreekbaar zijn. dan krijg je die kringloop niet gesloten. Dus we beginnen helemaal bij de wieg. en we hopen dan dat die producten na gebruik weer helemaal terugkomen bij de. De wieg voor nieuwe producten. De ben je ook nog zo geïnspireerd als ik, meneer Wevels? Ik, ik, ik, ik wens u heel veel plezier en uh, geluk vanmiddag. En ik vind het ontzettend fijn dat er nog mensen zijn die nadenken over uh, de aarde op een andere manier. Want wat mij betreft maken we alles op en frieten we de boel plat. En wie na ons komt, die na ons zorgt, <lacht> toch, meneer Wevel? Uh, nee. Uh, <coughs> kijk, volgens mij is de essentie, een van de belangrijkste dingen van het leven zelf. en van ons persoonlijke leven. Dat we het leven zo goed mogelijk doorgeven aan volgende generaties. Dat is de kern van de evolutie. En ik denk dat we daar allemaal uh, onze bijdrage aan moeten leveren. En dat we daar ook heel veel motivatie en inspiratie aan kunnen ontlenen. En dat we op die manier, zoals wij het hier nu beschrijven, dit land in de komende fase nog weer beter kunnen maken dan het in het verleden al was. Na zulke wijze woorden past enkel stilte van deze multimediaal informatieverstrekker. Jurgen en Dionne, tot overmorgen, want morgen ben ik er niet... in verband met mijn televisieprogramma om tien over negen, morgen op <lacht> Nederland 1. Als jij dat morgen nog vaak zegt, Jurgen, dan is het goed. Dus morgen, overmorgen. Morgen heeft voetbal, hè? Nee, dat moeten we eigenlijk wel kijken. Uh, overigens, ik moet je dat toch even corrigeren... want uh, voordat we daar weer allemaal uh, ingezonden ja. brief over krijgen... Uh, wij gebruiken we hier kartonnen bekertjes bij de publieke omroep. Maar dus oh, jullie gebruik, oh, ze gebruiken heel veel sum al kartonnen bekertjes, ja, ja, ja. dus daar dat doe ik van, Oké, okay, ja, oké, okay. ja. oké. Okay, ja, ja, detail, maar <laughs> ik ben erbij, bijna, doetje. Hé, <laughs> hey, tot de overmorgen, Prem. Doei, doe die, doe Doei. doei, doei, doei. Dit is de Radio 1 Sportszomer. met periode de Graaf en Jurgen van den Berg. Maar met de drill drill-instructeur Christine Aguilera was dat deed inder eentje de Andrew Sisters en and Candyman. Minister Schippers waarschuwt dat ze het experiment met vrijgegeven tandartstarieven stopzet als de prijzen niet omlaag gaan. Ze vindt de prijsstijging het afgelopen half jaar te hoog. Petra van Zuilen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering ter, der Tandheelkunde. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaan, uh, gaan de prijzen nu omlaag na de waarschuwing van de minister? Nou, wij nemen de waarschuwing van de minister natuurlijk heel serieus. Alleen ons beeld is op dit moment dat de prijzen helemaal niet zo zijn gestegen als uh, wordt verondersteld. Om, hoe komt dat dan dat u er zo anders over denkt dan de minister? Uh, de minister baseert zich op het uh, rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit... En zij spreken van een behoorlijke tariefstijging, uh, terwijl wij zeggen van je moet niet naar de tarieven kijken. Uh, want dan uh, vergelijk je appels met peren als je de tarieven van 2011 met die van 2012 vergelijkt. Maar je moet naar de kosten kijken. Mm, ja. En uh, wij hebben zelf een onderzoek gedaan naar de kosten. Uh, we hebben 93.000 patiënten gevolgd en daaruit blijkt dat er nauwelijks sprake is van een stijging... Uh, maar we zeggen ook: uh, geef dat experiment nou even de tijd, want pas aan het eind van het jaar kunnen we echt harde conclusies gaan trekken. Ja, ja maar hebben ze niet het gevoel dat tandartsen toch ook misbruik maken van, uh, van het mogelijk maken om die prijs omhoog te gooien? Nee, dat gevoel heb ik niet. We zien wel dat er in de markt variatie ontstaat. Nou, dat is juist de bedoeling van het experiment. Dat dan dat ze ruimte krijgen om bijvoorbeeld met andere kwaliteit te werken of andere service of meer te doen aan preventie. Dat zie je dan ook terugkomen in de tarieven. Maar ik heb zeker niet het beeld dat dan dat ze er misbruik van maken. Sterker nog, dan dat ze zijn gebaat met een goede relatie met hun patiënten. En uh, daar zullen ze ook alles voor doen. Ja, uh, nou, als, als dit, dit, dit, uh, deze waarschuwing van de minister blijft staan... dan zullen ze ook die prijzen weer naar beneden moeten laten gaan. Nou ja, dit is vanuit de uh, veronderstelling... dat die prijzen inderdaad zo hard zijn uh, gestegen. Uh, nogmaals, wij hebben een uh, ander beeld. Maar goed, we willen ook niet een wel niets discussie gaan spelen. Uh, onze oproep is, en zo uh, ziet het er nu ook naar uit... van geef ons tot het eind van het jaar de kans... Want we zien wel dat het experiment veel positieve dingen teweeg brengt, en laten we dan conclusies trekken. Ja, wat, wat, wat zit er voor u? Uh, wat is er positief aan, vindt u? Nou, wij vinden het uh, positief voor de patiënt. Uh, de patiënt krijgt al wat meer keuze. Uh, we zien dat alle tandartsen transparanter worden, dus meer informatie geven over hun praktijk en meer informatie geven over kwaliteit. Uh, de patiënt krijgt wat te kiezen en uh, dat willen we ook graag voor de patiënt. Maar u zegt de minister heeft dan die kijkt naar de de prijsstijgingen, maar die kijkt dan niet zozeer naar de kosten, want u zegt de kosten gaan ook omhoog. Nee, de minister kijkt naar de tarieven, of tenminste de zorgautoriteit kijkt naar de tarieven. Ja. In 2011, als je dan betaalde voor een vulling, betaalde je alleen voor de vulling en bijvoorbeeld niet voor de verdoving. In 2012 werken tandartsen met prijzen waar dat allemaal is inbegrepen. Dus als je dat één op één gaat vergelijken, krijg je een verkeerd beeld. Ja. Dus de minister heeft wellicht een verkeerd beeld? Uh, nou, wij willen wel heel graag met de zorgautoriteit in gesprek... om te kijken van, goh, hoe komt het nou dat jullie zo'n heel ander beeld schetsen dan wij zien? En uh, nou ja, geef een paar maanden om dit allemaal goed op een rijtje te zetten... en laat ze dan conclusies trekken. Ja, Petra van Zuilen van de Nederlandse Maatschappij... tot bevordering der tandheelkunde. Dank u wel. Graag Even tussendoor een uh, voetbalberichtje, want uh, FC Twente heeft in de eerste ronde van de Europa League een club uit Andorra gelood. 5 juli, dat is dus over tien dagen, dan nemen ze dit enschedeel op tegen UE Santa Coloma. Altijd lastig. Uh, een week later is trouwens de return. Ja, Tom van het Hek is aangeschoven. Ja, stel je wil klagen over de zware loting ja. van FC Twente, kan allemaal. <laughs> Want, doe de oproep weer, en Nou ja, het is uh, richting twee uur. En uh, vanaf nu zo'n beetje over 1-2 twee minuutjes... gaan we weer starten met uh, de, alle bellers die kunnen klagen, mopperen. Gisteren hadden we veel uh, slecht weerklagers, dus dat is vandaag natuurlijk niet. En uh, alle handen onderwerpen, bel ook wel eens mensen. Mag, ja, mag ook wat vragen, mag ook wat zeggen? Ik kan over alle onderwerpen gaan. Sportzomer, maar ook alle andere onderwerpen. 0800-1101 voor al uw vragen. En vooral ook een beetje geklaagd. 0800 1, 1, 1 0, 0 1. 1 Dank u. We gaan naar uh, Wimbledon. Tennis natuurlijk. Daar verheugen we ons op de komende dagen. Want uh, dat toernooi is uh, vandaag begonnen. Mark Brasser is er. Uh, Mark, er wordt al gespeeld. Zo te horen op de achtergrond. Even een persoonlijk vraagje. We hebben hier zo'n quiz. Hè, tijd voor tijd. Dan moet je elke avond voorspellen. Uh, iets met tijd. Uh, bij een sportwedstrijd. De vraag van vandaag gaat over Wimbledon. Namelijk uh, wanneer de eerste tiebreak wordt gespeeld. <laughs> Heb je dat al in gezien? <laughs> nee, ik heb er nog uh, niet een gezien. Ik moet ook heerlijk zeggen dat ik geen overzicht heb op alle banen. Het is wel grappig dat je nu een tiebreak noemt. Want net op het centercourt, waar nog niet gespeeld wordt overigens. Dat wordt om twee uur jullie tijd, één uur Engelse tijd. Wordt het bal hier geopend door uh, Novak Djokovic. de getrouwde winnaar van vorig jaar. De tiebreak, er was net een interview op de baan met uh, Sue Barker uh, van de BBC. Samen met Tim Henman en ook John McEnroe stond erbij. En toen kwam de tiebreak ter sprake. En uh, hij refereerde John McEnroe dan aan het verhaal. Voetbal van gisteravond, penalties, dat er een beslissing viel. En we herinneren ons allemaal nog de wedstrijd hier de 70-68 tussen John Isner en Nicolas Mahu. Uh -huh. En Maccaro die zei: van ja, het wordt het nou wel eens tijd dat ze in een vijfde set in het Grand slam tennis een keer een tiebreaker in gaan voeren om tot een beslissing te komen. Dat had hij dan gisteren met die penalties, vond hij dat een goed idee. Dus dat, maar goed, dat werd rijden. Oh, ik dacht dat hij penalties wilde invoeren bij tennis. Nee, geen, nou, het zou ben je niet alleen heel hard gras. maar opslaan of zoiets. Ja. Wat komt er allemaal voorbij vandaag, Mark? Nou ja, Novak Djokovic komt voorbij. Hij opent dus een bal, dat zei ik altijd tegen Juan Carlos Ferreiro. Mooiste eerste ronde. Dan hebben we daarna Maria Sharapova, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen. Tegen Nova uit Australië. Dat is niet helemaal een oorspronkelijk Australische, maar goed. En we zien ook Roger Federer, de tweede partij op Court One. Hij speelt tegen Albert Ramos, een Spanjaard, die zijn debuut gaat maken. Kim Kleisters. Hoe is het met haar na haar opgave op Rosmalen door een buikspierblessure? Ja, en voor Nederland Aranska Rus. De tweede partij op baan 17. Zij speelt tegen de Japanse Misaki doi. Lekkere loting toch wel voor Aranska Rus. Zeker als we kijken bijvoorbeeld naar Robert in Haze, die dan ook niet geplaatst is op Wimbledon... omdat hij zo rond plaats 40 staat. Ja, dan kan je iedereen treffen. Dan kan je een heel hoge geplaatste speler treffen. Nou, dat had Haze inderdaad in de persoon van Juan Martín del Potro. Aranska Rus heeft Misaki Doi. Die komt uit het kwalificatietoernooi verloor daar in de laatste ronde. Maar mag als lucky loser toch door naar het, het hoofdtoernooi. Dus het had slechter gekund voor Aranska Rus. Maar zij is de enige Nederlandse die vandaag op de baan komt. Goed, dat horen we van jou. Mark Brasser vanaf Wimbledon. Het tennistoernooi uh, is dus uh, bijna officieel begonnen, Wimbledon. Ja, we moeten nog even afwachten of we op Nederland succes mogen rekenen. De eerste keer dat een Nederlander iets presteerde op het heilige gras was in 1964. De elfde dag van de internationale Wimbledon-kampioenschappen was een hoogtijdag voor het Nederlandse tennis. Want toen traden Trudy Groenman en Tom Okker in de halve finale gemengd dubbel aan tegen het als nummer twee geplaatste Australische paar Fred Story en Leslie Turner. Twee onbekenden uit Nederland tegen een paar dat in 1961 al eens de Wimbledon-titel had behaald. Nooit eerder waren Nederlanders op Wimbledon zo ver gekomen. De Australiërs hadden het in de eerste set bijzonder moeilijk. Nederlandse persvertegenwoordigers wisten niet wat ze zagen... toen Trudy en Tom het ene punt na het andere scoorden. Onze Groningse vertegenwoordigster groeide mee met het spel van Tom Okker. En samen wisten ze de eerste set met 6-2 te winnen. Mooi oh, duo, Trudy ja. en Tom. Trudy en Tom, hier zou ik nog heel lang naar kunnen luisteren. Tom Okker, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u hier ook nog lang naar luisteren? <laughs> nou, niet te lang, maar ik kan me nog wel herinneren. Ja? Hoe liep het af? Hoe liep de wedstrijd af? Nou, we wonnen de eerste set, verrassend, en daarna verloren we de volgende twee sets. En uh, Stolle en Turner waren toen duidelijk sterker. En uh, ja, dat waren toch wel uh, goede spelers uit die tijd. Ja, had u verwacht dat u überhaupt tot de halve finale zou komen daar? Nee, dat was zeer verrassend. We hadden goed samengespeeld. en in de kwartfinale speelden we tegen Hewitt en Maria Bueno. Dat waren ook uh, toppers uit die tijd. en uh, Dat wisten we zomaar te winnen en dat was uh, een hele verrassing. Ja, te tegenwoordig zouden de kranten daar helemaal bol van staan, hè, van zo'n prestatie. Hoe was, uh, hoe was het toen? Ja, toen stonden de kranten er ook wel bol van eigenlijk. Want ik... Uh... Ja, er was veel publiciteit gekregen en toen werd nog de finale op Wimbledon op zaterdag gespeeld en zondag was altijd Wimbledon zondag op de Mets in Scheveningen en daar kwamen de finale speers. en daar werden Trudy en ik ook uitgenodigd om te spelen. En... Prinses Beatrix was er toen bij, dus dat was uh, wel bijzonder. En de stadion was helemaal vol en de kranten stonden wel vol. Ja, u hebt natuurlijk ook in het, uh, in het enkelspel uh, prachtige prestaties geleverd, ook op Wimbledon de halve finale in 1978 hè, tegen Björn Borg. Hoe kijkt u terug op die periode, die grote periode op Wimbledon? Nou, Wimbledon was altijd uh, het belangrijkste toernooi in het jaar. Uh, de hele wereld kwam daar samen, er was veel publiciteit en een toernooi met heel veel traditie en een toernooi wat uh, zeg maar voor een tennisser het meest bijzondere toernooi is. Ja, kijkt u uit naar de komende dagen? De komende twee weken? Ja, het is altijd weer leuk om te zien. Ik volg het uh, niet meer zo van dichtbij, maar ik zal het zeker op een afstand volgen. Vooral als de Nederlanders het goed zullen doen, dan, uh, dan uh, groeit mijn interesse. Dus uh, ja, ik kijk er wel naar uit. Dank u wel, Tom Okker. Even over die vraag. Dag meneer Oker, die vraag voor tijd voor twee nog even. U moet gewoon naar de site gaan, radio1.nl, kunt u ook meespelen en een horloge winnen. In het komend uur verwachten we hier twee mensen voor het mediaforum. Dat zijn Jean-Marc van Tol, de tekenaar van Fokker en Sukke... en politiek commentator Kees Bouwman. Tot over een paar minuten. Kan Ik er alleen nemen, ja hè? Tom van dek, goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ja, ik ben ik. Ja, u bent hoor. Ja. Heeft u iets op uw leven? Ik heb enerzijds complimenten voor het programma. Of iets heel anders? Weet dus eens weten hoe het met de hondjes van Pim Fortuyn is. Oh, dat heb ik geen idee, mevrouw, met de hondjes van Pim Fortuyn is. Dus, uh, daar ga ik niet over. Bel iedere dag tussen twee en half drie met Tom van dek. Een goedemiddag. Een goedemiddag. 0800-1101. Tom, luister. Ja. 0800-1101. Klaaglijn, Tom van dek, goedemiddag. Tom.